Jeroen van Kam met het CNWS-journaal. In Oost-Wolde in Gelderland is een auto die onder een omgevallen hoogwerker terecht kwam. Met ongeluk raakten zeker tien mensen gewond. Acht van hen zijn kinderen. Het jongste slachtoffer is vier jaar oud. Twee gewonden zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zaten in het bakje van de hoogwerker toen die kantelde. En ook op de grond zijn mensen gewond geraakt. Ze zijn met trauma-helikopters en ambulances naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Op het terrein was een Altarma show aan de gang. De zeven laatste kisten met resten van slachtoffers van vlucht MA17 zijn aangekomen in Hilversum. Vanmiddag kwamen de kisten aan op vliegbasis Eindhoven. Voordat de lijkwagens vertrokken was er nog een ceremoniële bijeenkomst in een hangar, waar 327 nabestaanden bij waren. Over een paar weken komt nog een vliegtuig aan met vakstukken van het ramptoestel en bagage van slachtoffers. In Zevenaars zijn 24 woningen ontruimd nadat vuurwerk en lichte explosieven waren gevonden in een woonhuis. Ook een supermarkt en een horecagelegenheid zijn ontruimd. Politie vond de explosieven toen ze een man aanhielden die verdacht werd van diefstal. Toen hij zich niet kon legitimeren gingen de agenten naar zijn huis en ontdekten de explosieven. De omgeving is afgezet. Politie hoopt dat de buurtbewoners vanavond weer naar huis kunnen. De Britse schrijfster Ruth Randall is overleden. Ze schreef in 50 jaar tijd tientallen psychologische misdaadromans. In haar werk speelde actualiteit en sociale veranderingen een grote rol. Randall ontving vele prijzen en ze werd in Groot-Brittannië in de adelstand verheven. Randall zat namens Labour in het Britse House of Lords. Een paar maanden geleden werd ze getroffen door een broerte. Sindsdien was haar toestand kritiek. Ruth Randall was 85 jaar.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 À cause du vent, les absences et du vent. Deze week uh, slaan we die even over, uh, want uh, zoals je hebt gemerkt is Zonder uh, er helaas niet bij vandaag. Uh, heeft hij nou weer een ATV-dag? Nee, geen algemene tijdverspillingdag. Hij uh, heeft iets uh, met school. Wat vragen we niet volgens mij met sport of zo? niks denk pas anders sporten. School, nou ja, het zal wel. Wordt er in ieder geval bij, uh, niks aan te doen. Uh, op nummer 40, Christine en de Queens dus met uh, Christine en over school gesproken. Dit is Carly CarlyXCX met Break the Rule op nummer 38 deze week in de York Breakdown. Vorige week stond hij nog op 39 en 14 weken staat hij in de lijst. Blow my mind But I feel alright I Never stop, it's how we ride Coming up until we die We hebben natuurlijk uh, nummer 39 overslagen. Nummer 39 uh, is in handen van de langzittende in de, in de lijst. Hij zit er uh, net zo lang in als uh, Mark Hansen met Bruno Mars. Maar er staat even hoofdplaatsen hoog namelijk op nummer 12. En nummer 39 vinden nu we uh, Aaron Stupa met Ivan Elba Vorige week nog op uh, 37. En dit is dus uh, Charlie XTX met Break the Rule.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 Aan een single samen met Eminem. Na nou, Love The Way You Lie. In 2010 wordt ook The Monster een hit. En in 2015 maakt ze samen met Kanye West, Paul McCartney. De akoestische track die we allemaal wel kennen. Paul Five Seconds staat nog steeds in de lijst. der lijsten op nummer 15 deze week om precies te zijn. Ah ja, ze neemt het uh, record over van Madonna. En hoe doet ze dat? Nou, het wordt namelijk haar uh, 26e alarmschijf uh, bij onze collega's van uh, 538. Laten um, Even kijken, voor 5 seconds is haar 36e top 40 hit. En in uh, februari bereikt Rihanna een mijlpaal in de top 40. Als ze met die single haar uh, totaal aantal weken in de lijst op, uh, Ja, schrik niet, 500 brengt.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 Die is dus deze week binnengekomen op nummer 35 van Rihanna... American Oxygen, haar nieuwe single van de laatste album...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 20 weken lang alweer in de lijst, maar toch weer een plaatsje omhoog gekomen. Kygo met Firestone op 33. En Pitbull samen met Neo Time of Our Lives op 32. Bakermat met Teach Me. 11 plekken gezakt, dat maakt hem meteen de snelste daler van deze week. Acht weken in de lijst, dus Bakermat deze week op 31.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 Deze week blijven zitten en drie weken alweer in de lijst. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met uh, 24 Florence in the Machine, Ship to Rack. zit nog Years the Years van, en, uh, met de nummer The King. En Becky G en Sam Smith. Maar nu dus eerst 24 Florence in the Machine, Ship to rack. Drie weken pas in de lijst. Vorige week op 27, nu dus op 24.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 Even kijken naar uh, singles die zij uh, in de top 40 hebben gekregen. Dat is één keer uh, eerder gebeurd. Um, het is net niet in de top 40 gekomen, zie ik hier. Door nummer uh, 55 in de single top 100. Maar wel in de top, in de tipparade. Uh, Spectrum, zeg maar name, dat was in de 2012. Dat was hun eerste. En tevens ook een laatste voor Nederland. In België hebben ze het beter gedaan. Um,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 Felix Zahn, Jasmine Thompson, Ain't Body op 28. 27 is de Sam Smith, Lay Me Down. Beckett G, Ken, dancing op uh, 26. Blijven zitten deze week, hier is hier King. Florence in the Machine, Ship Direct. We op de 24 e plek. De 23 e positie, één plaatsje omhoog gekropen... is Kensington met War. Martin Garrix, uh, Don't Look Down. Wat hij samen doet met uh, Arsher, vinden we dan op uh, 22.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 Echte Madcon Sound zit er weer aan. Don't worry, samen met Ray Dalton doet hij dat. Nummer 19 dus deze week in de Europe Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Madcom, don't worry. We kennen hem allemaal nog wel even van Begging en uh, noem ze allemaal maar op uh, die ze hebben gemaakt. Nou, het is tijd geleden dat we weer wat van ze gehoord hebben en ik uh, ben blij uh, dat ze het weer hebben gedaan. Dat ze er weer zijn. Want het blijft toch lekker zo muziek.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 Cause I'm all about it